Nu beide kamers van het congres hun goedkeuring hebben gegeven... kan het akkoord voor ondertekening naar president Obama. De man die een taart vol scheerschuim naar mediamagnaat Rupert Murdoch gooide... moet zes weken de cel in. De man, de Britse komiek Johnny Marbles, zat op de tribune... toen Murdoch door een parlementaire commissie werd gehoord... over zijn rol in het Britse mediaschandaal. Een kwartier na het taartincident kon de hoorzitting verder gaan.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 Het weer, vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. Er staat nog één file. Dat is op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Nieuwegein-Zuid, drie kilometer, zijn daar werkzaamheden. Die file is te vermijden door om te rijden over de A12 en de A27. Het is Radio 1, de NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een veelbekroond journalist die twee jaar geleden een gouden idee kreeg... Kijken in de ziel. En het was logisch dat hij eerst in de ziel van psychiaters keek... die van andermans ziel leven. En toen die serie een succes werd... vielen de zielen als de muren van Jericho. En nu zijn de politici aan de beurt. Want ook zij hebben een ziel. Jawel, hier is Koen Verbraak. Uw presentator is Jelly Brouwer. Kom verbraak. De beste interviewers, zei uh, Paul Witman ooit... dat zijn de mensen die zelf ook een beetje pit en persoonlijkheid hebben. Volgens mij zit er wel wat in, ja. Ja? Ja, denk het wel. Hoeveel pit moet je hebben en hoeveel persoonlijkheid... om een goede interviewer te zijn? Het hangt er vanaf wat je wil, maar daar moet je helemaal niet over nadenken. Zodra je daarover nadenkt, stel je geen goede vraag meer. Zodra je je bezig gaat houden met je eigen persoonlijkheid. Ja, van heb ik wel genoeg pit? Dat heb ik me nog nooit afgevraagd. Als of je instorten. genoeg persoonlijkheid hebt? Ja. Nee, ben je daar helemaal niet mee bezig? Hoe je, toch wel hoe je op anderen overkomt. Ja, maar ik, je tegenover ik, is. Ik, dat is goed genoeg om, om mijn werk te kunnen doen. Dus dat ja. is geen punt van twijfel. Hm. Ik zie je een beetje zorgelijk kijken. <laughs> ik zit me namelijk af te vragen ja, of je je toch? daar echt helemaal niet mee bezig houdt. Nee, want waarom zou ik dat moeten doen? Nou, ja, omdat je zegt dat het wel degelijk belangrijk is... dat je het eens ja. bent met Witteman. Maar zou Witteman zich dat afgevraagd hebben? Nou, blijkbaar wel, omdat ja. het zo duidelijk stelt. De beste interviewers ja. zijn degene die zelf ook een beetje pit en persoonlijkheid ja. hebben. Ja, nou, het, het zou kunnen. Wat vooral belangrijk is, is dat die ander met jou wil praten. Dat is de kern van alles. Dat ja. moet er zijn. Dan ben je het vooral eens met wat collega Frank van der Linden ooit heeft gezegd... dat een interview eigenlijk alleen maar over vertrouwen gaat en over chemie. Dat is een heel belangrijke factor, ja, zeker. De belangrijkste factor? Nee, er komt heel veel bij kijken natuurlijk. Je moet je goed voorbereiden, je moet uh, snel kunnen denken. Je moet, uh, het moet wel een gesprek worden ook. Een vraaggesprek... Dat is vaak niet zo interessant. Het moet wel een gesprek zijn. En tegelijkertijd moet, moet je voor de lezer jezelf niet op de voorgrond zetten. Want het gaat natuurlijk wel om degene die je interviewt. Je bent, een, je bent en blijft een intermediair. En dan moet je niet te veel persoonlijkheid hebben. Want als je jezelf op de voorgrond plaatst... dan hebben we heb vaak jou, met grote persoonlijkheid. Heb je de te maken. monologen van Isra wel eens gelezen? Dat zijn helemaal monologen natuurlijk. Hè? Beginnen met een komma en eindigen met een komma. En Isra komt geen enkele keer aan het woord. En toch zit hij tussen elke... Punt en hoofdletter en van de Nieuwe in de City. Sterker nog, Isra Meijer was dan weer de interviewer die stelde... dat hij de vragen stelt die hij eigenlijk aan zichzelf zou willen stellen. Ja, en, uh, ja nee, absoluut. Maar ja, is het ook waar? Is, het hangt vooral, dat is het misschien meer... Uh, met je persoon uh, samen waar je mee thuiskomt. En dat maakt waarom uh, Steffi Kouters iets anders maakt dan Arjan Visser. En, en toch zijn het allebei goede interviewers. Ja. Wat is het dan? En dan heb je dat rare gedachtegoed dat er uh, beste interviewers zijn, dat er lijstjes circuleren waarop namen ja, staan dat van de beste op interviewers, ook de beste voetballers. En, ja, nou ja, dat, is, dat kan. Ik, ik denk zo niet. Ik kijk gewoon uh, televisie en ik. Ik en, en ik lees krant en ik denk, deze man maakt, of een vrouw maakt maakt een goed verhaal wat ik lees of waar ik naar kijk. En dan denk ik niet, vind ik hem horen bij, bij de beste drie van Nederland. Zo kijk ik niet. Maar het zal je toch wel goed doen dat jij behoorlijk vaak op die lijstje circuleert de afgelopen ja, jaar. Ja, maar het kan ook weer veranderen. Ik bedoel, uh, uh, dat, dat, dat zijn. Hm. Nee, ik, ik, ik, ik sta er niet bij stil. Ik vind het natuurlijk vervelender vinden als ik bij de slechtste interview stond. Dat zou ik toch wel vervelend vinden. Maar ja, dat, dat lijstje beste... is laatst ook verschenen. Hè? Is dat, is Weet dat, je dat nog een revolutie, geloof zo. ik? Hè? Ja, ja. ja. Uh, niet meer precies, maar er stonden er wel twintig <laughs> op, geloof ik of zo. Maar ja, dat is dan één man die dat maakte, denk ik. Is dat het criterium? Nee, het was een hele jury die zich oh, het serieus bewogen heeft. Ja, oh, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Zat jij in de jury? Ja. Ik zat niet oh. in de jury, kan ik jou melden. Je vrouw, ook niet de eerste, de beste, die zei tegen ons dat uh, jij iemand bent die alsmaar vragen stelt. Mm -hmm. uh, ook als de buurman op bezoek komt mm -hmm. of er een nieuwe vriendin uh, ja. uh, verschijnt. Ja. Uh, en uh, dat het ook wel eens te maken zou kunnen hebben dat zolang jij vragen stelt, ja. jezelf niet hoeft te praten. Ik vind het heel leuk om te vertellen en te praten, maar ik heb over sommige, soms heb ik gewoon geen zin om, om iets te vertellen. En dat is het voordeel van interviewer zijn dat je heel behendig. Uh, uh, de bal kunt terugkaatsen. Ik heb namelijk nog nooit iemand ontmoet die het vervelend vond... om een vraag te beantwoorden. Uh, dat, ik zou zeggen, hoe is het verder met je? Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dat niet wil vertellen. Dus zo kun je behendig de bal uh, terugspelen als je dat wil. Maar ik maar vind waarom het ook leuk om over mezelf speelt te de een de bal vaker terug dan de ander? Heb je daar een idee over? Dan kom je in hele diepe psychologische verklaringen terecht. Um, waar, en dan met name ook... Ik ben soms verbaasd over hoe gretig mensen uh, uh, zijn om vragen te beantwoorden. Dat ik denk, ja, daar moet ik een beetje om lachen. Maar ik ben wel blij dat ze het doen, want dat is mijn vraag. <laughs> <Ja, precies. tijd> maar uh, ijdelheid, aandacht? Ja, Natuurlijk, dat, dat, dat is een factor. Kijk, ik zou dezelfde stukken kunnen maken voor, uh, voor, voor een regionale krant. Dan zou ik ze ook geplaatst krijgen. Maar ik vind het wel leuker als ze in de NRC staan. Ja, maar ik bedoel ook ijdelheid en aandacht van de ander. Ik bedoel, ja, waarom willen mensen... Het dat valt mij eerlijk je, gezegd vaker op dat mensen weinig of zelden vragen stellen... en veel ja. liever praten, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is eigenlijk wat ik had willen zeggen, ja. Hm. <laughs> en jij bent degene die liever vragen stelt dan praat? Of kunnen we dat niet zo stellen? Nee hoor, ik vind het ook leuk om te vertellen... maar niet aan iedereen en aan Jan Alleman... Hm. En ik moet er zin in hebben ook. Dat is ja. ook belangrijk. En nu heb je er wel zin ik in. Ik heb nu ontzettend veel zin in. Ja, waarom ontzettend veel? Ja, ik maak, maak een grapje. Goede opening. Ja, ik vind het ijzersteem Voor mij een opening. beetje op mijn gemak. Ja. Goed, um, het nieuws van vandaag. Ik liet je net zien, uh, ik hoorde zojuist op Radio 1, in het Radio 1 Journaal, een uh, gesprek met uh, Max van Heeswijk, de wielrenner. Ja was benaderd door uh, Nusport, Nanno Boers, verslaggever van Nusport... die met hem wilde spreken over uh, de zaak Armstrong. Ja. Uh, van Eeswijk heeft in zijn ploeg gereden. Uh, van Heeswijk zag dat niet zitten. Toen zei uh, Boers van, nee, maar we gaan het ook hebben over jouw carrière. Ja. Lang verhaal kort te maken. Um, uh, van Heeswijk is heel boos geworden. Want het ging natuurlijk toch vooral over Armstrong. Heeft het uh, schijfje uit het apparaatje getrokken en ja. weggegooid. Ja. En nu Sport beweert, zegt dat op dat schijfje te horen is... dat Van Heeswijk heeft gezegd dat hij EPO heeft gebruikt. Ja, dat is een raar verhaal. Ik ben altijd wel geneigd om in dit geval de journalist te geloven. Waarom zou je dat verzinnen... Uh, dat lijkt me toch een beetje sterk. En ik vind het ook heel raar. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Dat is het moeilijke van zoiets. Maar dat je, omdat, omdat het gesprek je niet bevalt... dat je dan een bandje eruit gist... dan staat er iets op dat bandje wat jij niet wil. Want anders loop je weg. Ja. Dus dat, hij, hij heeft alles schijn tegen. Heeft een schijn, hij heeft een boel schijn tegen zich, ja. Nou, ja. Is jou waarschijnlijk nog nooit overkomen dat het zover ging? Ik heb wel een keer... Een, maar dan ga je meteen vragen wie het was. Omdat dat vertel ik niet. Maar een minister <lacht> geïnterviewd... en er zat een voorlichter naast... en die zat heel hard nee te schudden op een gegeven moment. Uh, toen het over een bepaald onderwerp ging. En toen merkte ik opeens dat mijn bandje stil stond. En ik weet zeker, die voorlichter kon er heel goed bij met zijn vinger... Dat, dat, dat hij heeft gedacht, dit moet er niet op. Maar jij gaat me toch niet vertellen dat jij niet in de gaten hebt gehad... dat die voorlichter aan jouw bandje kwam? Uh, dat dat, dat ga je wel vertellen, want soms... Kijk, ik controleer om de tien minuten of het allemaal nog loopt. Ja. Maar soms ga je zo op in een gesprek, ik kijk jou nu aan. Ja. Ik kijk niet of jij ondertussen nee. met je handen iets doet. En als er nog een derde bij is, ja, dan kan, kan dat gebeuren. Maar ik nogmaals, het kan ook een batterijkwestie kwestie zijn... Maar heb je toen gelijk gezegd? Ik, had... gezet, van, hey, heb, ik jou... heb wel gezegd, dat vind ik vreemd, op mijn bandje stil. Maar dan moet jij dus bewijzen uh, hoe het volgens jou zit. en Dat kun je nooit. Dit was een handige voorlichter. Ja. Maar ik heb het heel goed onthouden. De, de passage die er niet op stond, en dat heb ik in het stuk gezet. En dat werd geaccordeerd. Dat stond toch in mijn stuk. Ja. Maar waarom wil jij nu per se niet vertellen welke uh, bewind... Omdat het, de, de, de, het ging om, om, om een voorlichter en, en niet om, om de bewindsman. En anders slaat het op hem terug. En dat zou ik niet correct vinden. Hmm. Dus uh, ja, ik heb het die man heel duidelijk gezegd hoe ik erover dacht, dat ik dat, dat ik dat raar vond. Maar ja, hij zei, wat vind je dan raar? Want uh, ik heb niks gedaan. Ja, nou, nu lijkt op. hier een klein beetje Ja, op. Ja, want wat vind je van deze kwestie? Van nou, deze? dat heb ik net al gezegd. Uh, de, de, de, die, die, die, die van Heeswijk heeft de schijn tegen zich. En als een gesprek je niet bevalt, pak je natuurlijk ook niet een bandje eruit. Ik bedoel, nee. ben je helemaal gek geworden? Dat, nee. is, toch, dat is toch idioot? Ja. Ik pak zijn fiets ook niet af als iets me niet bevalt. Nee. Kief um, Bakker, onder bericht dat ja. uh, zojuist verschenen is. Heb je hem ooit geïnterviewd? Nee, ik, heb hem, ik, ik ken hem alleen van de televisie. Had je hem willen interviewen? Nee, niet heel graag, nee. Iemand moet mij altijd wel prikkelen, uh, ten positieve of ten En mm -hmm. Dat had ik niet bij deze man. Wanneer ja. prikkelt iemand jou? Is daar iets algemeens over te oh, zeggen? Dat kan met van alles samenhangen, met, met, met, met, met wat hij doet, wat hij niet doet... Uh, met hoe die op me overkomt, het gevoel wat ik bij iemand krijg. Uh, of ik denk, dat is, daar wil ik meer van weten van die man... want ik zie maar een heel klein stukje steeds op televisie. Dan, ga ik, dan komt er iets in werking, een mechanisme waarvan ik zeg... daar wil ik, ik ga hem opbellen. En waarom had je dat bij Kief Bakker niet, de doen? Nee. Ik weet het niet, ik, ik heb geen moment gehad dat, dat ik. Je moet benieuwd zijn naar iemand, werkelijk nieuwsgierig. En dat ben ik niet naar deze man. Hm. Maar voor hetzelfde geld neemt dit zo'n rare loop. dat je op een gegeven moment toch wel denkt: ik wil hier meer van ja, weten. En ja, en heb je dat nu niet? Want het laatste nieuws is nu dat hij uiteindelijk uh, wordt beticht van uh, vier verkrachtingen. Ja. Negen meldingen zijn er gedaan. Ja, negen aangiften. Negen aangiften. Ja, het moet natuurlijk altijd eerst altijd eerst nog bewezen worden. Ja. Daar begint het altijd mee. En uh, nou, ik, ik, ik, ben niet, nee, ik ben niet vreselijk geïnteresseerd in deze man. Je zat waarschijnlijk wel. Ik het... dat hij veel aandacht krijgt. Als ik heel ja, ben. want daar ben ik benieuwd naar. Of je bijvoorbeeld wel de TV ervoor hebt aangezet. toen bekend werd dat hij door Pauw en Witteman geïnterviewd zou worden. Nee, daar heb ik niet de TV voor aangezet. Want dat denk, nou ja, dan zit hij daar. Ja. En dan, uh, ik weet, kan me ongeveer raden wat hij zegt. En dat zegt hij dan waarschijnlijk ook. En nou, nee, dat. dat... Heeft niet jouw speciale interesse, want nee. er gebeurde toch wel iets. Ik bedoel, het is toch Bij die wel. spannend. Uitzending gebeurde ja, ja, ja, ja. Oh ja. Nou ja, goed, die man die, die wordt daarvan beschuldigd. Ja. Ik wil dat dan wel zien en met ja. mij nog een paar jaar. Maar dan weet jij ook Nederland. dat hij dat daar huis niet gaat bevestigen. Nee, maar hoe hij zich daar ja. dan uit praat? Ja. Nou, ik snap heel goed dat Paul Witteman hem willen hebben. Want het is toch wel een, een, een, een gast waar, waar het publiek in geïnteresseerd is. Alleen ik wil als interviewer daar niet. Je moet je ook voorstellen, als ik hem interview voor de krant, ben ik een week met iemand bezig. Hè? Of nog langer. Dat is een week van mijn leven. Uh, dan moet iemand dat ook waard zijn, die week, snap je? Ja, waarmee of Klinkt dit oordeel? Erg nee, ja, dat klinkt behoorlijk aanmatigend als ik Keef Bakker zou weten. Zij het is dus maar... een enorme eer gelukkig... als iemand door jou geïnterviewd nou, wordt. Maar nu draai het om. Ik zeg alleen dat ik geen zin <laughs> heb om, om mijn energie in hem te steken, snap je? Ja. Ik, uh, ik, ik, moet, ik moet hem leuk genoeg vinden daarvoor. Of, of verschrikkelijk genoeg. Nou, hij raakte me niet. Nee. Nou, het is uh, klip en klaar. Ja? Uh, hierbij meld ik uh, dat jij voor de derde keer, want je bent al uh, twee keer eerder geweest, maar over jaren, ja. want dit programma bestaat inmiddels al heel lang, mag je die tegel lichten nog niet. Maar die komt er zo te liggen, mag je wederom beschrijven. En luisteraars uh, mogen meedoen. Uh, dat wil zeggen, ze kunnen ook vragen stellen. En uh, ja. die moeten dat dan laten weten op onze website radiokunstof.nl. Het kan ook allemaal op Twitter, het Radio -kunststof. En um, dat wil ik ook nog van je weten. Afgelopen zondag, zomergasten. Ja. Ja. Uh, tweede aflevering, ja. Swaap. Ja. Gekeken? Ik heb de tweede helft gezien. De tweede helft? Ja, dus vanaf een uur of tien of zo. En ik had bezoek uh, eerst. En die kon en... je niet eerder de deur uitboeren? Nee. <laughs> en ik heb, ik, heb wel, ik heb wel mijn plezier gekeken. Ik vond het, het is toch een heel bijzondere gast. Ik vond ook dat de, de sfeer van het interview goed was. Ik had, idee, ik had het idee dat ik wat gemist had. Die anderhalf uur daarvoor. De tweede helft was beter dan de eerste helft. Oh ja? ja, Want? Wat kan ik er toen? Nou, toen uh, werd de interviewer iets ontspannender. Oh ja. En uh, het liep vanaf dat moment iets beter. Ja. Ik moet wel bij Swaap, ik vind dat hij een prachtig boek heeft geschreven, uh, zeggen dat... We, ja, ik heb natuurlijk met die psychiaters ook wel een beetje... Uh, heb ik vaak mensen gehoord over emoties en zo. En dan denk ik, ja, als je nou echt alles voor, voor, verklaart vanuit hormoonspiegels en dat soort dingen, dat maakt het bestaan ook wel kaal. Dat heb ik. Aan de andere kant uh, vind ik het ook wel mooi om iemand daarover te horen praten. Want ik vind het is geen koele man. En nu ga je zeggen dat je dat eigenlijk miste. Dat ik wat? Welk... Dat je dit miste. Dat koele? Uh... Ja, ja, daar ging het namelijk niet over. Oh, nou, daar, ik heb het anderhalf uur niet gezien. Maar dat zou ik met zo'n man wel willen. willen. Daar ben ik wel heel benieuwd ja, naar. Dat, van, dat had jij wel dat heel graag willen bespreken. Daar ben ik dan wel benieuwd naar, ja. ja. Maar dat... dat is, uh, en weet ja. jij dat in de uh, sociale media... dat weet je, en volgens mij niet alleen in de sociale media circuleert... dat jij ook een hele goede presentator zou zijn voor zomergasten? Het, het is me wel eens gevraagd, maar ten, het, het, door mensen van zou je dat willen doen? Maar dat is net als dat niet komt, door de VPRO. Nee, nee, en het komt erg in de buurt van hoe zou je? Wat zouden jouw fragmenten zijn voor zo'n avond? Voor mij dan? Nee, ik bedoel, het, het is niet iets wat. Er, nou, dat gaat. Daar denk je pas over na als het speelt. Zou je? Nee, maar je denkt daar natuurlijk wel eens over na. Nou, ik moet je zeggen dat ik heel blij ben met wat ik nu kan doen. Mm -hmm. Ik maak mijn eigen serie, helemaal zoals ik het wil. Dat is, dat is een droomproject. En ik, ik heb er nu net, er loopt er nu een volgend. Jaar, voorjaar staat er alweer een gepland. Wie mag dat maken? En dan dat komen is echt er tussen hoor. en nog documentaires. Bijvoorbeeld ja. een documentaire over Ellen Blazer, die eind ja. augustus uh, ja. te zien zal zijn. En van Kote en de Bie. Komt een documentaire van Kote en de Bie. Een documentaire over Sonja Baren. Tussendoor nog nou mooie ga ik lange inzichten. Van, van, oh, oh, mocht ik maar een keer zomergasten <laughs> doen. Nee, dat heel nee maar zijn. als dat er ook nog bij zou komen, nou dan. Het is een eervolle uh, stoel om op te zitten. Dat is zeker zo. Maar ik vind dat Brandkors is het. Uh, uh, goed doet, ja. Wat maakt hem tot een goede interviewer? Ik vind hem niet per se een goede interviewer. Uh, maar ik vind hem wel een goede gastheer. Ja. Ik voel dat hij geïnteresseerd is in de mensen tegenover zich. Ik denk vaak als interviewer, jammer dat, hij, dat je daar niet op inspringt. Maar daar staat hij een hele hoop tegenover. Hij heeft een soort hele prettige naïviteit. Die grote blauwe ogen. En uh, dat vind ik heel innemend aan hem. Het is wel iemand aan wie ze iets willen vertellen. En uh, nou, Dus ik denk dat hij daar een goede keuze is. En nu moet je even het verschil uitleggen tussen... Uh, hij doet het goed, ja. dus hij schept een goede sfeer... Ja. Uh, er gebeurt iets juist door zijn houding... Mm -hmm. en een goede interviewer zijn. Nou, een, interviewer, een goede interviewer doet ook het eerste als het goed is. Want dat moet ook. Mm -hmm. Alleen je moet je ook, en dat is het verschil... en dat doet hij niet zo vaak, je moet je ook onaardig durven maken. Voor die ander... Dat het gesprek helemaal niet meer zo gezellig was als het leek. En uh, dat is wel een element van interview. Niet altijd, maar dat kan. Dat moet soms een rol spelen. Maar dan krijg maar je. Maar dat te mis ik in ieder geval Want er de... gaat die avond niet over. Maar is wat dat... mis jij dan? Nee, ik mis niks bij oh. hem. Ik vind hem gewoon. Uh, uh, uh, uh, jij vroeg: vind je me een goede interviewer? Ja, maar, maar dan nou, zeg je dus, dus eigenlijk: je hebt eigenlijk geen goede interviewer nodig bij zomergast. Ik denk dat dat niet het uitgangspunt nee? is. Nee. nee. Je hebt een goede gastheer nodig die mensen goed langs hun tele ideale televisieavond kan loodsen. Want anders had Paul Witteman uh, of Frank van der Linden... of wie dan ook, daar huis wel een keer gezeten. Hm. Er hebben goede interviews gezeten. Hanneke Groenteman, Adriaan van Dis. Dus soms zitten ze er wel, maar het is geen noodzaak. Dus als zij jou bellen, dan zeg jij natuurlijk van... hoor, dus uh, uh, mij moet je hier niet voor hebben. Hier hoort een goede gast hier te zitten. Hier hoort een goede, goede interviewer te zitten. Een goede interviewer. <laughs> nou, weet je, dit, dit zijn allemaal dingen, daar, daar valt gewoon niks over te zeggen. Als het zich aandient, denk ik erover na. En tot die tijd is het niet zo. <laughs> ik vermaak <laughs> me wel. <laughs> ze kunnen natuurlijk weer het besluit nemen... om een goede interviewer in te huren bij zomer Dat zou kunnen. En dan ja. krijgen ze ook nog heel veel keuze uit andere mensen. Uh, we gaan het hebben, uh, Koen Verbraak, over de nieuwe serie... die van start is gegaan, ja. Kijken in de Ziel. Ja. Vorige week was de eerste aflevering ja. en vanavond hoe laat? Uh, vanavond om tien voor half tien op Nederland, tweede, tweede aflevering. De tweede ja. aflevering. En, en dit keer gaat het over kijken in de ziel van de politici. Ja. Je begon met uh, psychiaters en ja. daarvoor uh, wonderen daar heb de, ik ook de ja Daar heb ik ook de titel voor bedacht, voor die psychiaters. Ja, dat want, is inderdaad Want het lijkt nou zo van, ik lees wel van, waar, kijk, bij wie kijk Koen Verbraak nu weer in de ziel? Daar word ik altijd ongemakkelijk van, want het is bedacht voor die, voor die mannen en vrouwen. Die doen dat als hun vak. En, toen begon, en, toen, en het is ook nooit het idee geweest om, om een serie uit uh, series te maken, zou ik maar zeggen. Dat, dat kwam er gewoon van. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel weer een nieuwe titel gaan verzinnen. Maar dat vond ik ook een beetje... Een beetje ja, constant. en je had die Nipkoff schijf waarmee... Ja, had ik toen uh, nog niet, hoor. Je, Oh, die had je nee, toen niet nog niet. Nee, die mocht nog Je mocht al... Ja. Die tweede aflevering. Ja, ik zou een serie maken, maken over strafpleiters. Daarna. En toen dacht ik opeens van het WK nadert. Eigenlijk moet je trainers ook interviewen. Dus dat is ook nog een soort tussendoorserie geworden. Ja. En uiteindelijk kwam je met de strafpleiters. Ja. En nu zijn er dus uh, de politici. Uh, die politici. Ja. Zeg je mij eigenlijk ook dat je. Um, want kijk je in de ziel, kijk je niet veel meer in de ziel van diegene die je een week volgt voor de NRC of vrij, voor vrij Nederland. dan voor deze serie? Ja, kijken in de ziel, dat is ook wel een heel groot woord. Maar ik vind het wel, ja, ik vind, maar... ja, precies. Maar ik vind, wel, uh, ik vind het wel mooi. Het heeft ook iets romantisch. Toen, maar uh, toen ik bijvoorbeeld Louis Tas bij uitstek iemand die dat kon... Hè, in de ziel kijken, mm -hmm. psychoanalyticus... zei van de serie gaat kijken in de ziel heten. Nou, toen kreeg hij me zo met hele grote ogen aan. Te Kunt u mij dan eens vertellen waar die zit, de ziel? Waar moet ik dan precies kijken? Ja, maar dat weet Zwaap dan weer, hè, waar die ziel zit. Namelijk in ja, je hersenen. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja. Heeft hij trouwens nog dat hele mooie verhaal verteld over bijna doodervaringen? Dat heb ik altijd onthouden, dat hoorde ik hem een keer vertellen. Dat mensen claimden bij operaties uh, boven hun lichaam te zweven. Nee, en dat hij dus gaan. een soort lettercode bovenop de lampen had gelegd... voor als iemand dat ooit tegen hem zou zeggen... dan zou zijn eerste vraag zijn, en wat is de code? <laughs> Maar daar is het niet over gegaan? Nee, daar is het niet over gegaan. Of ik was even koffie zetten. Ja, dat, ja, kan dat kan natuurlijk zo kan zijn. Gebeuren. Dat gebeurt namelijk. Of je had anders. even een kleine bijna doodervaring of wat dan ook. Dat <laughs> nee, zou ook verder. nog kunnen. Ja. Um, kijk je in de ziel? Want dat was mijn vraag. Laten we ja. daar even naar terug gaan. Ja. Heb je. Uh, met andere woorden... Uh, een, een eenzelfde soort gesprek. Nee, dat is namelijk niet zo. Nou, uh, met deze mensen als dat ene interview... voor Vrij Nederland of de het NRC. Het is altijd anders. Want, je, want je, je, Ten eerste is televisie al een soort circus. Met lampen en, en, en camera's. En, en zo. een landgoed waar je elkaar ja, hoort. Ja, precies. Dat zou je natuurlijk normaal gesproken helemaal niet doen voor de krant. Dus dat is allemaal een beetje decorum. En, en, en iets wat sommige mensen ook uh, kan afschrikken. Ik merkte bij de psychiaters bijvoorbeeld... dat sommigen daarvan schrokken. Van wat is dit nou? Uh, en kijk je in de ziel... Um, ja, niet in de ziel, maar ik denk wel dat je die mensen kunt leren kennen. Als kijker ook. Een beetje. Drie uur praat je met ze? Ongeveer, hè? ja. Um, waar heb je die tijdslimiet? Waarom heb je die zo bepaald? Dat is geen tijdslimiet, hoor. Dat, dat, dat is in de praktijk zo uitgepakt. Uh, ik, mijn eerste interview was, was met Jan Marijnissen. Ja. En dat was ongeveer drie uur en een kwartier. En de keer erop kwam uh, Frans Wijsglas. Dat was ook drie uur. Dat was ongeveer de maat. Dat bleek er te zijn, want je bedenkt een soort van... Opzet en dat is per persoon weer anders. En dan blijkt ongeveer dat te zijn. En dat was ook bij de voetbaltrainers en de psychiater? Nee, bij de voetbaltrainers was het ja, was het ook wel lang. Ook twee ja, ook uur, wel ja. zo lang. Iets ja. korter hè, dan een half uur korter. Ja, nou ja, bij die voetbaltrainers had je natuurlijk weer dat ze dachten: van ja, dit is gewoon gek. Ik bedoel, wie wil nou drie <lacht> uur met me praten? Dat doen alleen gek. <lacht> dat hadden ze nog nooit nee. meegemaakt. Dus dat, die moest ik weer heel erg daarvan overtuigen dat dat toch echt wel. Belangrijk was dat ze tijd hadden in elk geval. Ik zeg natuurlijk niet, het kost u drie uur, maar ga ervan uit als een tijdje praten. Hè? Maar zit er dan ook iets in je achterhoofd, zelf, zeg maar. want ik weet wat een uur is. Ja. Um, uh, maar drie uur, ja. dan raak je vermoeid op een gegeven moment of ongeconcentreerd. Nee, dat is niet zo. Want, want je krijgt zoveel adrenaline. Zij ook dat je eigenlijk pas merkt dat je moe bent als je naar huis rijdt. Maar tijdens het gesprek niet. Want uh, uh, ik heb het zelf ook. Dat, uh, kijk, de enige maat die ik heb... is dat er om de 43 minuten een schijfje moet worden gewisseld. We nemen het op op schijfjes. Mm -hmm. En dan denk ik, oh, er is drie kwartier om. Dat doet zich dan drie, vier keer voor. En dan denk je, frek. We zitten al heel lang te praten, dat zeggen die mensen ook. Van, is het al zo laat? Het gaat dan van, meestal vanzelf. En op het moment dat dat gevoel er niet is, moet je het ook afronden. Want dan, dan is er blijkbaar niet uh, een soort magie... Uh, die mm -hmm. helemaal niet voelbaar is voor de kijker, maar voor het gewoon een gesprek. Die is het dan blijkbaar niet, en daar moet, moet je mee ophouden. Je had er dertig benaderd, en hoeveel hebben er uiteindelijk meegenomen? Uh, elf, ja. Ik en had een derde. verlanglijstje. Ja, ik had een verlanglijstje waarvan gelukkig een paar meteen ja zeiden. Maar uh, uh, er waren ook heel veel mensen die, zeiden, die hadden, legden echt complete ijzerpakketten op tafel. Wie? Van, Wat? Uh, nou, bijvoorbeeld dat ze zeiden, wie doen er nog meer mee? Wat zijn de onderwerpen? Ik wil het allemaal op schrift zien. Kunt u me garanderen dat die anderen meedoen? Dan hadden ze zelf nog niks gezegd, hè. Dus dan moest wie, ik eerst... wa wie was dat? Nou, dat waren er wel een hoop. Het, het, het, wie? Eh... Uh... Even denken. Nou, dat geldt voor bijna. Dat, dat, ik, heb, ik kan je vertellen wie ik wie ik allemaal benaderd heb. Wim Kok, Ruud Lubbers, Hans Hille, uh, Mark Rutte. Uh, dus zit er allemaal niet nee, in, kroos. al die namen die je. Nu... Uh, ja, ja heb ik, die heb ik allemaal. Uh, Camille Urlings, Eurlings, nou, die liet helemaal niks horen. Tot mijn stomme <laughs> verbazing. Want dat is, ik bedoel, dat, dat maak je niet gauw mee hoor. Voor de, bij de trainers bijvoorbeeld. Van Basten wilde niet en Cruijff wilde niet en zo. En die lieten dat heel netjes weten. Gewoon van meneer, ik doe het niet. Want ik heb er geen tijd voor, of ik heb er geen zin in. Maar ja, dat zo'n Eurlings dan niks laat horen. Dan denk ik van hoe? Dat, dat verbaast me in hoge mate. Maar goed, uh, ja. een ja. uh, uh, Nelly Smit-Kroong, had hij ja. dan een ijzerpakket? Wie zit er nee, er ze nog had mee? geen ijzerpakket, maar van haar hoorde ik uh, na een tijdje ook niks meer. Een paar hele vriendelijke mailtjes en toen bleef het stil. Ja, dat kan, hè? En wat is dat dan? Ja. Dus dat denk ik ook, zal mijn mail het niet doen? Of weet je wel, dat, dat, dat, dat ben ik dan ook geneigd te denken. Maar dat, dat kan Ze hebben uh, er geen belang bij. Dat is het ook, ja, heel erg. Ja. ja. En, en de mensen, uh, er zaten toen ik ze benaderde drie of vier zittende politici bij. Uh, Rauwvoet is er inmiddels uit, maar toen ik hem nader was, dat niet zo. Uh -huh. Maar ik vind het juist heel mooi dat die mensen dat doen. En dat ze niet bang zijn en dat ze iets durven te zeggen vanavond in de uitzending over de Tweede Kamer ook. Worden, zijn er worden best wel dingen gezegd, vind ik zelf. Ook door mensen die er nog zitten. En dat vind ik spannend en goed. We gaan even luisteren. Marijnus was een van de is dat mensen. De uitzending Ja, dus de uitzending van vanavond die, ja, ja. van vanavond, die wel meedeed. Oh ja. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg. Het ja. was van drie uur, dus ik vind alles prima, ja. hoor. Maar ik, ik vind ook alles prima, voorzitter. maar ik kijk naar de avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Even een vraag stellen. Ja, nee, meneer Marijnissen. Ik ken uw stijl en uw vocabulaire. Maar als degene die op dit moment uh, in deze functie zit... wordt het niet gewaardeerd wanneer u zegt even dimmen tegen de voorzitter. Dus ik zou u willen vragen dat terug te nemen. Ben ik absoluut niet van plan. Meneer de voorzitter... Wat zegt u? Dat ben ik absoluut niet van plan om dat terug te nemen. Dat bent u niet van plan. Daarvan achter korte interruptie. Een hele korte interruptie. Dat is ook niet gepast natuurlijk. Ja. Uh, naar Frans Wijstels mag hij wel ergere dingen zeggen dan even dimmen. Maar naar het instituut. Je bent gekozen ja. door alle Kamervoorzitters. Mm -hmm. Ze vertrouwen jou toe uh, om uh, de Kamer te leiden. En dan kunnen ze niet tegelijkertijd even dimmen roepen. De voorzitter was uh, daar niet erg geamuseerd uh, over. Nee. Toen, u dat? Toen mijn boekje werd gepresenteerd met die titel, ja. toen was u wel aanwezig bij de persconferentie. En dat wil zeggen dat? <laughs> nou, dat u zelf ook de lol wel van inzag achteraf. Ik herinner me ook nog Flap ja. hm? Tegen Koenders, geloof ja. ik. Dan gaat dat, is dat op het randje? Ja, dat is op het randje. Daar ben ik ook niet trots op. Had u niet moeten roepen? Nee, natuurlijk niet. En waarom riep u het eigenlijk? Omdat ik ontzettend geïrriteerd was. Ja? Ja, kijk, als een minister moet antwoord geven op de vraag. Ja. He? Dus... Er werd hem een vraag gesteld, een ontweking. Ik ben hem nog een keer gevraagd, ontwek je weer? Toen kwam iemand van een andere partij die vroeg het weer, ontweek je het weer? Ja, dan ben je gewoon een flatrol. Dan ben je gewoon een ja, Marijnissen, in gesprek met uh, Koen Verbraak, uh, die nu het gast is in, uh, in Kunststof. We spreken over je nieuwe serie Kijk in de Ziel. Dit keer in de Ziel van de politici, onder ja. andere Marijnissen. Uh -huh. Had je eigenlijk een voorkeur voor een van uh, de mensen? Nou, iemand als Marijnissen is natuurlijk wel een hele prettige uh, man om te interviewen ook. Terwijl hij niet makkelijk is, want je krijgt er niet cadeau. Je moet er hard voor werken. Maar ja, daar... waarom moet je er hard voor werken? Dat voel ik bij hem, dat hij denkt, uh, werk er maar voor. En dat vind ik ook wel goed. Hij gaat daar niet zitten van, ik zal eens even leeglopen... en jou met emmers tegelijk de ene mooie koor naar de andere geeft. Hij wil wel dat je je best doet. En waar zit het hem in? Nee, we, op wat voor manier moet je je best doen voor iemand als dat Marijnis? Je, dat, dat hij van mij verwacht dat ik naar dingen vis. Dat, ik, uh, dat hij niet in één keer het antwoord geeft. Dat, ik, dat er nog een vraag moet komen en nog één. En dat ik goed moet luisteren en het ene woord uit moet halen... waardoor hij de deur openzet. Zo. En voor iedere politicus gold iets anders in dat opzicht. Had je het gevoel dat je voor iedereen een andere houding moest aannemen? Um, dat gaat onbewust, dat gaat wel een beetje zo. Er zijn mensen met, met, met wie je meer, tot wie je meer afstand voelt. Er zijn ook mensen die binnenkomen met haast in hun lijf. Die waren erbij. Wie was dat? Nou, uh, Wouter Bos bijvoorbeeld. Dat is wel, uh, ik vond ze ontzettend blij dat hij erin zat. Maar ik voelde wel aan hem dat hij dacht... Uh, dit gaat me toch niet de hele dag kosten, weet je wel. Uh, <laughs> dus dat, dat voel je dan een beetje... Heeft hij er wel drie uur gezeten? Uh, Tweeënhalf. Oh ja. ja? En dat kan ik allemaal terugzien, want ik weet gewoon hoeveel schrijfjes ik heb, snap je? <laughs> <laughs> maar je voelde de, de onrust... Nou, onrust niet, maar hij zit natuurlijk in het bedrijfsleven. Het is een man die gewoon zeven afspraken op een dag doet... of misschien wel twaalf. Dus dan is het al heel mooi dat hij... Het kost die mensen natuurlijk heel veel tijd. Ze moeten naar me toe komen. Uh, nou, voordat je eenmaal draait, ben je een half uur verder. Dan ben je twee, en drie uur aan het praten. Nou, voordat je dus weer aan de, dag, aan de rest van de dag begint, is het twee uur. En kon je het bij hem wegnemen? Ik, ik, hij, hij, hij redde zich goed genoeg met, met, die, uh, <laughs> met die... met die met die houding denk ik ja. ja. Wiegel vond je leuk? Hè? Ja, het is een le ik zag maar je maar het, genieten van. Maar wie. dat is ook een leuke man. Hij is gewoon onweerstaanbaar uh, grappig en uh, hij maakt hij, hij vlucht daar met, natuurlijk, hij vlucht ook in anekdotes. Maar hij is wel, het is gewoon een uh, gouden spreker. Mm. Wie vond je lastig? Um, nou, voor, bij Bos moest je ook werken, bijvoorbeeld. Dat voel je wel. Maar het is wel leuk dat hij, dat hij, niet, uh, dat hij niet heel veel interviews doet. Dus het is ook wat waard dat je hem hebt. Maar ik vond, uh... Ja, Wat jou natuurlijk ook extra spanning geeft waarschijnlijk. Ja, ja, want je moet er dan ook wat van maken. Het moet geen teleurstellend interview zijn. Waarbij je heel erg veel laat liggen. Je laat altijd wat liggen. En er zijn altijd dingen waarvan je denkt, jammer dat ik daar niet scherper ben geweest. Of dat ik niet dat voorbeeld paraat had. Wat was dat bij Bos? Dat zou ik zo gauw niet meer weten. Maar dat, dat, dat heb je in elk interview. Maar tegen. je reed toen naar huis en wat dacht je? Wat zei je tegen je vrouw toen je thuis kwam? Nou, Dat was wel een interview waar wat ik gauw terug wilde zien. Dat ik dacht, hoe is, hoe is het? Hoe, is het? Of, uh, hoe, hoe voelt het als je het ziet? Is het dan, zegt hij dan wat of niet? Dat, uh, en vooral omdat, uh, ja, hij, hij, ik merk dat hij zelf ook een beetje twijfelt. En dan, dan zit je elkaar allebei aan te kijken van, ja, ja, zou dit het zijn? <lacht> maar ja, in, intussen zag ik zijn auto alweer wegrijden. Ja, dan heb je ook pech gehad. Ja, het dan het is het is, voorbij. Het moest wel op dat moment ja, gebeuren. Ja. Maar ja, aan de andere kant, je moet hoor, in mijn geval. Want als iemand toch een hele tijd voor je uittrekt, nou, dan, dan mag je blij mee zijn tegenwoordig. Mm. Zit bewondering je wel eens in de weg? Is dat iets uh, waar niet je mee te maken hebt? Doel, doel, niet bij deze beroepsgroep. Uh, eigenlijk ook niet bij die andere beroepsgroepen. Waar ik bijvoorbeeld wel mee bij heb... Ik ben bezig met een documentaire over uh, zowel Sonja Barend als van Koot en de Bie. En dat zijn gewoon onderwerpen en mensen waar ik gewoon ongelooflijk zwak voor heb. Dus daar kan het een gevaar zijn. Want die hebben jouw jeugd bepaald? Of... Ja. Sonja is heel bepalend geweest. Daar keek ik elke zaterdag of zondag of wanneer ze er dan ook maar was. Uh, keek ik daarnaar. Dat was zo'n programma. Als de tune liep voelde je opwinding. Zat je op de bank van waar zou het over gaan? En, uh, en bij Cote Pie, ja. Ik denk dat wij ongeveer leeftijdsgenoten zijn. Ja. Dat je, dat, die waren zeker in de jaren tachtig toen ik het echt ging volgen. Waren dat um, eikpunten waar je je mening aan, aan, aan sleept. Dat waar. Je was benieuwd wat zij van iets vonden. En dat zijn ook de mensen die je opzoekt. Hè, nu. Het zijn uh, voor onze generatie, het iconen. zijn onze helden. Het iconen, zijn iconen, ja. ja, ja zeker. En dan voel je, dat zou bijna bizar zijn... als ik daar geen bewondering bij voelde. Ja. Maar zit dat je dan in de weg? Ik, uh, ik denk niet, uh, uh, want uh, ja, je als je ervan bewust bent... kun je er ook rekening mee houden. Het is natuurlijk niet zo dat je volkomen kritiekloos... Uh, alles opneemt wat iemand maar zegt en doet. Dat niet, nee. nee. want dat zei je net over Jelle Brandt-Korstjes. Hij vindt het moeilijk om uh, uh, niet aardig te zijn. Um, nee, ik zeg niet dat ah, hij dat vindt... maar dat vinden interviews ja, ja. of gastheren soms moeilijk of ja. vrouwen. Ja. Uh, dat vind jij helemaal niet moeilijk? Uh, dat hangt er ook van af. Soms is het wel moeilijk. Uh, en het is, je voelt soms bij, bij, bij een gesprek... voel je een bepaalde vraag die je in je achterzak hebt prikken. Dat je denkt, ik ga hem stellen, maar hoe, dan verandert alles... En dat kan soms heel spannend zijn. Ja. In het geval van Sonja Barend, wat is dan die vraag die jij in je achterzak hebt? Ja, dit is, dit, dit is niet... Dat, want dat, ik doel nu echt op een interview wat je soms hebt. Hè, dat je, maar bij haar... Nou, ik, ik wil heel graag weten wat de drijfveer was... van waaruit ze al die programma's maakte, 19 jaar lang. En daarna nog 10 jaar BMW. Dat heeft bij haar ook een persoonlijke component. Ze heeft er wel eens al eerder wat over verteld, maar niet zo compleet. Ze heeft, toen ze twee was, is haar vader weggehaald... En, en, maar die vader die ze nooit gekend heeft, is een heel bepalend iemand geweest voor alles wat ze deed. Dat is fascinerend, hè? Dat je bestaan wordt bepaald door iemand die je niet kent. En die je ook voor de helft bent. Nou, dat is een heel mooi. Heeft ze cocktail. jou al eerder eens verteld, hè? Ja, en ze heeft hier wel eens. Er zijn natuurlijk meer interviewers die mm -hmm. hier wel eens naar geboord hebben. Maar ik, denk dat, ik hoop dat we, dat, dat we nu het soort. Ja, dat het een soort allemaal gaan wordt... waarin haar carrière zit en ook dit verhaal. Maar dat is niet de kritische vraag waar je net op doelde. Nee, nee dat, die zou ik in dit geval ook niet zo snel weten te bedenken. hoor. En bij maar Van Cote en Nebi? Nou, ook niet zo. Maar bijvoorbeeld bij, bij, bij Kijk in de Ziel. Mm -hmm. Het is natuurlijk uh, uh, met Jack de Vries het hebben... over zo'n buitsechtelijke relatie waar hij nog nooit wat over heeft gezegd. Dat is natuurlijk toch een beetje van tevoren... Uh, ja, ongemakkelijk ook wel. Want ik weet het en hij weet het natuurlijk ook, want hij is niet gek. Maar ah, dat... ook lekker om te doen, toch, in dit geval? Ik bedoel, ja, maar je zegt. Jack denkt... de Vries. Nou, en? <laughs> nee, maar dat is toch anders dan wanneer je een ingewikkelde vraag zou hebben... voor Sonja Baard of voor Kote en de Bie. Ja. Toch? Ja, ja je bedoelt omdat, ze, omdat, je, omdat je die bewondering voelt waar ja, we het overhouden. Ja. ja, zeker. Oh, maar die vragen, die, die, die zijn er nog wel, hoor. Bij hun ook. En die, die, die gaan ook nog wel En weet je nog hoe je het deed bij Jack de Vries? Gewoon de vraag stellen. <laughs> ja, ja maar eerst stel. heel open, toch? Mag een, een socratische vraag, was, het, was ja, je opening. Maar, maar, maar wel zodanig dat hij, als, dat hij die niet socratisch had kunnen beantwoorden. Dat ging over hem natuurlijk. Ja, ja. En dat is een beetje natuurlijk... Ja, daardoor, daardoor krijg je het ook nog een soort van knipoog. Althans, dat vond ik, zo voelde het ook al. Ja, en ik merk dat, dat, dat er hij er zo Ja, een beetje om moest lachen. Ja. Omdat ja. het iets heel geks heeft natuurlijk. Ja, ja. En, en, en, en het eigenlijk alleen nog maar iets grappigs is geworden, terwijl daar iets aan ten grondslag ligt, ja. wat toch behoorlijk pijnlijk is. Ja, zeker. Maar ik vond wel dat hij zich er goed in weerde en dat hij een goed antwoord gaf. Vond ik zelf. Ja. Ja, hoewel je... Uh, ik, nou ja, ik kan me voorstellen dat als je hem uh, alleen had gesproken... voor Vrij Nederland NRC, ja. Ja. dat je dan verder was gegaan. Als je het dan hebt over kijken in de ziel... En, en je ik ben wel verder. benieuwd hoe het nu... Ja. Ik bedoel, weet je ja. of die nog steeds met die vrouw is? Ja. Uh, uh, uh, ja, dan, dan, wat voor invloed heeft het gehad op zijn ja. zielenleven? Ja, ja dan, dan, dan zou je verder komen, dat is waar. En eerlijk gezegd moet ik zeggen dat dat ook. Uh, uh, ja, het is dan ook een onderdeel, hoor. In, in het totale... Hij zou de politiek ook een tijdje uitgaan, toch? Ja, ja dat heeft hij natuurlijk gedaan ook. Ja. Hij is lobbyist nu geworden. Heel kort. Nee, dat is hij nu toch bij de JSF. Vergis ik me? Oh ja, god, nou nee. Ja, dat is ja, heel, heel, heel ja. onlangs geworden. Hm. En uh, uh, dat wil niet zeggen dat hij nooit meer terugkomt, hoor. Maar. Uh, en waarschijnlijk heel snel terugkomt. waar het niet. Ik bedoel, hij zit daar toch ook vrij prominent in jouw serie. Ik vind wel police, dat, dat hij police. ontzettend goed kan uitleggen. En dat vind ik leuk aan ja. hem. Uh, ja. ja, En ook dezelfde tong in cheek als uh, uh, Wiegel bijvoorbeeld. Absoluut. En met gevoel voor humor. En, uh, uh, ja, en daar verrast iemand je dan ook weer mee. Dat je dat niet vooraf had gedacht. Ja. Je bent behoorlijk gelauwerd, hè? Iedereen roept dat. Het is echt opvallend hoeveel en ja. dan ook... Oh, dat is ook zo leuk, dat uh, alle leeftijden uh, jou een interessante, nou interessant is die, geloof ik niet direct het woord, maar een, uh, een goede interviewer, prettig programma. Uh, ja. um, um, en dan is er toch één uh, uh, criticus, was ja. het nou Han Lips in het parool, die het helemaal niks vond na de eerste aflevering. Is dat, je dan, oh, dat heb je nog helemaal niet gelezen. Uh, vorige week? Ja. Na nee. de eerste aflevering. Oh, dat heb ook niet gezien. Nee. Wat schrijft hij dan? <laughs> nou ja, nee, ik zal het je straks meegeven. Ja, ja. Maar hij was helemaal niet enthousiast. Hij zegt dan wel, uh, goed, het was de eerste aflevering. Laten we niet te vroeg oordelen. Maar na een kwartiertje dwaalde de gedachte van Lips alweer af. Oh ja? Ja. ja Doet ja, dat je dat kan. dan nog wat? Ja, dat is nu een beetje raar om te vijfelen. Uh... Je hebt die hele recensie. Is er dan niemand die zegt... Zegt Koen... Uh... Nou, dat, dat, dat, ja, dat is, ik ben benieuwd wat zijn argument is. Dat vind ik altijd belangrijk. Van kan, ik, kan ik het plaatsen? En kan hij vond het een beetje open deuren. En, ja. en, en, dat je dan, en hij zegt ook... Ja, maar die verbraak die heeft verder helemaal niet zoveel ervaring... met het interviewen van politici. Ja. Nou, dat, dat is niet waar, want ik interview ze ook voor de krant. Niet, niet, ik ben geen parlementair journalist, maar ik, ik doe dat wel. Ze komen wel eens voorbij? Ja, ze komen wel eens voorbij. Ik probeer een alleseter te zijn. Er zitten ook politici tussen. Die smaken heerlijk. Nee, maar, uh, um, nee, dus, en ik vind het ook helemaal geen criterium dat ik dat niet ben. Want dat is natuurlijk, ik ben ook geen psycholoog, en uh, geen psychiater en ik ben geen trainer... Nee, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom of je wel of niet... Want het zijn natuurlijk media getrainde. Het is echt van een andere orde. Kijk, die eerste uitzending is wel een soort opmaat. Dat is gewoon zo. Het snijdt... Ik weet niet of je... Ja, ik heb aflevering 4 en 1 gezien. En 4 vond ik veel spannender dan 1. Ja, en dat gaat over media. Ja, precies. En dat, ja, je moet ook... Je moet ergens een verhaal gaan vertellen. En dat is, en soms... Dat gaat ook gepaard met open deuren. Nee, die Anders vroeg ik ook van, uh, wanneer moet je nou naar een psychiater? En als je er iets van af weet, denk je, ja, kom op, zeg. Dat weet, weet je toch wel. Dus je maakt altijd een soort in introductie en dan bouwt het verder uit. En uh, ja, het heeft zes ruwe thema's. Dus vanavond gaat het over de Tweede Kamer en debatteren. Volgende week gaat het over de minister. Uh, wat doet hij allemaal? Hoe gaat het in de ministerraad? Nou, dat soort dingen. En je bent nog niet klaar hè, met deze serie, want er komen er nog een paar. Ja, maar het is niet iets wat ik tot aan het, aan het einde der tijden wil maken, hoor. Op een gegeven moment is het ook wel... Ook, ik wil ook voorkomen dat, dat, dat, dat kijkers denken... oh, daar heb je hem weer, weet je wel? Dat, dat, dat, is, dat is niet, niet goed. En, uh, Want waar schuilt het gevaar dan in? Want het is natuurlijk nog steeds een geweldig idee. Ik ja, het, is, het is leuk en het is ook heel erg leuk om te doen. Het is leuk om te maken. Maar uh, nou, ook voor mezelf wel dat ik denk... Van, nou vind ik het wel weer mooi. Dus ik denk dat ik er nog twee, heel misschien drie maak hierna. En welke beroepsgroepen horen. zijn dat dan? Heb je daar ik, wil heel de graag, de? ik ga nu aan werken aan topondernemers. Dus de mensen uit de wereld van het grote geld. Dat vind ik heel mooi. Ook bankiers wil ik erbij hebben. En ik wil ook nog graag een serie Fijne maken. Een beroepsgroep. Ja, toch? Ja. <laughs> maar dat is ook lastig om ze te krijgen, hoor. Ja, denk ik. Ja. ja. ja. Wie heeft dat ook alweer gedaan voor de NRC? Dus doen toch een boek in boekvorm ook verschenen? Ja, er zijn meerdere die. Bijvoorbeeld Jeroen Smit heeft natuurlijk ja, iets dergs ja, gedaan voor, ja. voor ook voor, voor de televisie hè, afgelopen jaar. Leidersgezocht heette dat niet zo? En jij denkt, daar kan de... ik nog wel even overheen? Nee, helemaal niet. Want het is een heel andere, andere opzet. Nee. en uh, Ik kan niet aan de kennis van Jeroen Smit uh, tippen. En dat wil ik ook niet, want dat... ik stel me ook een beetje op als een leek. Ik zit daar ook als leek. Ik ga niet daar de, de gehaaide journalist uithangen. Dat... A, ben ik dat niet. En B, uh, heeft de kijker daar niks aan. Want Wat voor, voor journalist geen vandaag... ben jij eigenlijk wel? Moet je dat van jezelf weten? Nou ja, ik denk wel dat je tot een redelijke omschrijving zou kunnen komen... Ja. als je heel lang in dit vak zit. Ik, ben een, ik probeer een secure journalist te zijn. Die zich heel goed voorbereidt. Ik vind het toch altijd leuk dat ik dit vak doe. Ik ben, ben het ooit gaan doen. Nou, vanaf mijn elfde of twaalfde wist ik dat ik het wilde. Ik ben nu 45, dus kan je nagaan. Hoezo wist je eigenlijk op je elfde of twaalfde? Dat, je, dat vond ik wat fantastisch. Wat had je voor ogen dan? Ik, ik dacht, uh, uh, nou, schrijven vond ik heel... Vond ik heel mm -hmm. Het leek me heel leuk. De krant die mijn vader morgens las, ik dacht dat is toch wel mooi. Als je daarin schrijft, dat iemand dan gewoon die krant pakt... en leest wat jij hebt opgeschreven, lijkt leek me prachtig. en wat de, radio, de krant was dat trouwens? Volkskrant, hm. ja. Katholiek gezin, hè? Katholiek gezin, ja. ja, ja. En, en, uh, en de radio, veel radio luisteren. Dat, dat leek me allemaal prachtig. Daar bij. wilde je bij, hoor. Magische wereld, ja. Leek me heel leuk. En toen werd je gevraagd als eerste door privé... Vertelde jouw vrouw. Ja, Wat is dat dan? Ik werd een keer gebeld door iemand en die zei: Ik werk voor het Telegraafconcern. Toen had ik wel eens iets voor Vrij Nederland gemaakt trouwens. En een Toen had je net geschiedenis gestudeerd. Ja, was, was ik nog bezig met z'n oh, gezin. Ja. En dan had ik een paar stukken in VN gemaakt. En die man die zei van, ik werk voor Telegraafconcern. En uh, wil je, kunnen wij zo'n een afspraak maken? Dat je interviews maakt voor het blad waar ik voor werk. En uh, ik zei, waar werkt u dan voor? Nou, dat leg je dan allemaal uit. Je kunt net zoveel verdienen als je wil. Nou, dat, dat klonk natuurlijk wel heel Wat spannend. Wat had jij dan gemaakt voor Vrij Nederland, waardoor uh, de privé getriggerd was? Ik heb geen idee. Dat weet, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dat, dat weet je toch nog wel, je eerste nee, interviews gemaakt. had een interviews paar voor, interviews he? gemaakt. Ja, of Zet had ik gemaakt. Ja, kijk nou, dan ga ja, je al. Ja, dan ga je al, hè. En die ja. had jou natuurlijk alles verteld. Ja, ja ik, ik weet. Eigenlijk niet meer. Of het was geloof ik wel een leuk stuk. ja. Maar het was heel raar. Maar gelukkig dacht ik niet van dat gewoon grote geld wil ik hebben. Jij kon dus toen heel veel geld verdienen bij. Ja, privé. maar ik heb er niet eens echt op doorgevraagd hoor. Want, uh, nee. Maar dat is wel grappig, ja. Ik wil je iets anders voorleggen, want ik heb net Tonio gelezen, een ja. roman van, uh, van der Heide. En um, waar ik altijd. Enigszins moeite mee hebt dat zodra er iets vreselijks is gebeurd in het leven van een bekende schrijver-acteur ja. Nederlander, ja. dat er uh, dan spoorslagjournalisten op afgaan om uh, deze persoon voor een interview te vragen. Ja, dat is iets heel onaangenaams. Ja, ik begrijp ook wel dat het moet. Ja. En jij was een van de twee journalisten, geloof ik, die van der Heide heeft gesproken heeft, Nou, niet gesproken uh, maar via de mail. Ja, ja want hij heeft uh, gelijk te kennen maar gegeven dat wilde de uitgeverij die... dat het alleen maar ja. via de mail. Ja. Ging. Hij heeft er twee gedaan, en, uh, waaronder met mij. Wat natuurlijk heel, heel fijn was om dat te, te doen. Maar schriftelijk, ja. En, uh, en heb dat je was nog ook... een poging ja. gedaan om hem toch in de ogen te kunnen kijken? Mm, ik heb het uh, niet rechtstreeks tegen hemzelf gezegd, maar wel tegen de uitgeverij. Van, misschien is dat beter. Aan de andere kant, de man maakt een afweging en heeft daarover nagedacht. Hij heeft een reden om het zo te doen. En dan moet je daarin schrikken. Kijk, schriftelijk is niet aantrekkelijk ja. natuurlijk. Want je, hebt nooit, je kan niet tennissen. Uh, maar het, het was wel bijzonder. En dit was een. Kijk, ik zou nooit iemand willen interviewen. Ik interviewde hem over dat boek. Dat is iets anders dan wanneer ik iemand interview over zijn zoon, die vorige week is. Want dat vind ik afschuwelijk. Dat zou ik helemaal niet willen. Maar, maar het, het boek is de dood van zijn zoon. Hè? Ja, maar over dat boek kun je vragen stellen. Want daarmee treedt hij de, de werkelijkheid tegemoet, de, de, de, het openbare leven. En dat heb ik gedaan. Ja. en uh, dan voel je geen enkele schroom. Hoe, hoe nee, in dit geval helemaal niet. Nee, nee, nee. Omdat het heel, uh, ik had vragen naar aanleiding van zijn boek... En, uh, dus de, Nee, de stroom zit er wel eens in. Het komt geregeld voor, kan ik je vertellen. Dat, dat de kant de redactie zeggen... wij hebben gehoord dat die en die heel erg ziek is. Hij heeft nog een paar maanden en we willen graag een interview met hem. Dat doe ik bijna nooit. Ik vind dat heel erg onaangenaam. Uh, dat, dat, maar dat... hoe gaat het dan? Benaderen ze jou dan of je dat wil doen? Ja, of... Zo gaat het dan. Van Wil jij dat uh, doen? Uh, Gelukkig vragen ze heel vaak ook voor hele levendige dingen. Maar dit komt voor... En dan, en, maar zeg jij dan nee? Dat wil ik, ik niet. Nee, ja, ja. Maar je hebt ook wel eens ja gezegd. Nou, niet zo vaak. Nee, dat komt Kijk, Bij Van der Heijden vond ik het wat anders. Omdat, dat, hij, hij schrijft een boek. En dan, dan, ja, dan vind ik dat legitiem om hem aan de hand van dat boek vragen te stellen. Dat vind ik mooi. Want ik heb die vraag ook. Want ik, ik ga dat boek lezen en wil dan dingen weten. Maar als uh, Vrij Nederland jou zou vragen of je Isa Hoes wilt benaderen om uh, het uh, is in de wereld draait door verschenen... Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat vrij ja. Nederland ook een interview met haar is bellen jou. Ja. Wat zou je dan doen? Daar zou ik over moeten nadenken. Ja, het is ook al wel even geleden, natuurlijk. Hè. Um, maar het is niet. Het, nee, het is het soort stukken waarbij je erg op je tellen moet passen. Ook omdat het makkelijk score is. Hè. Ik, je kan uh, uh, in zo'n geval thuiskomen met een stuk met allemaal mooie quotes... En waar mensen met de natte wangen je stuk zitten te lezen. Maar dat is niet waar het vak over gaat. Want waar het gaat het vak wel over? Want waar liggen dan jouw grenzen? Want je zegt nu al, ja, het is al wel weer even geleden. Alsof daar een, een, een tijd voor staat. Of ja, staat daar dat, misschien daar, gewoon daar, een tijd voor? Daar, daar, is, niet, daar is, geen, is geen maat voor. Dat, dat hangt van geval tot geval verschilt Het, het is natuurlijk wel wat anders... Uh, uh, Kijk, in het geval van Marco Bakker bijvoorbeeld... Uh, toen hij dat ongeluk had veroorzaakt. Uh, toen werd ah, ik ja, ook gevraagd oorzaak. door de krant van WM Interview. En dat, dat wilde ik wel, dat heb ik geprobeerd. Omdat daar toch weer een andere lading in zit. Ik wil dan weten, hoe zit dat in elkaar? En, en klopt het dat... dat dat je hebt gelogen. En waarom is dat dan zo gegaan? En is dat verstandig geweest? Daar heb ik heel veel vragen die ik gewoon wil stellen. Maar gewoon één op één van... en toen ging die dood en toen stond u aan, het, aan de groeven van uw zoon. En dat is in de regel heel onaangenaam. Ik vind het ook helemaal niet prettig om te lezen. Hm. Of om te zien. Toch zijn uh, uh, uh, dit soort grote gebeurtenissen... Ja. Uh, die uiteindelijk een mensenleven bepalen... en waarnaar nou, jij op zoek gaat. Maar vaak Toch? kun je daar pas in retrospectief iets over zeggen... Dat kun je niet als het vorige week gebeurd is. En ook niet als het vorige maand gebeurd is. Mensen gaan daarop reflecteren. en Gaandeweg de jaren komt er iets van een residu. En, daar, en in sommige gevallen kunnen ze daarover vertellen. En dan wordt het interessant. Want ik praat ook met iemand omdat ik van iets van wil, iemand wil opsteken. En als iemand nog midden in de shock zit... dan uh, nee, heeft moet je iemand geen in zitten, Ja, dus Daarom noem je die tijd. Ja, denk maar ik als je, uh, wat je net zei over uh, Sonja Barend. Ja. Is dat iets wat jij in retrospectief zegt? Want, want als jij zegt van, dat heeft invloed gehad op haar werk... Ja. vraag ik me toch af, hoe dan? Op wat voor manier dan? Is het iets wat jij, wat jij denkt te zien? Nou, dat is ook een soort hypothese en dat onderzoek je dan. En dan, Dat is een mooi uitgangspunt bijvoorbeeld, een van, van zo'n film. Dat vind ik mooi. Want heb je dat nodig voordat je aan een film begint? Ik denk wel dat je, dat je een, een, een bouwwerk moet hebben in je hoofd. Althans, een staketsel. Dat je denkt: dat wil ik onderzoeken. Daar ga ik me uh, mee bezighouden. En misschien is de, is de beantwoording van de vraag wel dat het dat niet zo is wat ik denk. Maar dat ga ik onderzoeken. Dat hmm. kan, wat dat was ik... het uitgangspunt voor Ellen Blazer? Dat is dus eind augustus, hè, wordt deze documentaire uitgezonden. Nou, wat ik heel interessant aan, aan Ellen Blazer vind is dat ze dus. Nog vier... even zeggen wie Ellen Blazer, de vrouw, de compaan van Sonja, Sonja Barend. Barend. En uh, heeft bijvoorbeeld. Uh, Twee voor twaalf ook bedacht. Hè? En daar nooit en, geld voor ontvangen. En per seconde wijzen uh, naar een voorbeeld op de televisie gebracht. Ik wist dat ook al 40 jaar. Die vrouw uit 44 jaar bij de televisie gewerkt is heel erg belangrijk en bepalend geweest. Maar niemand kent haar eigenlijk. En dat vond ik wel mooi. En nu die televisie 60 jaar bestaat, dan denk ik van... Natuurlijk is het leuk om naar hele beroemde televisiemensen om te kijken. Maar zo iemand verdient ook die credits. En dat vond ik leuk om me daarin te verdiepen. En dat heb ik gemaakt. En, Ooit 29 dan, augustus. Dat, dat is dan een totaal ander uitgangspunt totaal. dan bij Sonja Barend. Dat, is, dat, dat lijkt niet echt op elkaar. Hm. Nee, nee, nee, nee. We kunnen volgens mij even een fragmentje laten horen... Uh, uit de documentaire die je hebt gemaakt over Ellenblaad. Oké, okay, leuk. We hadden het ontzettend vaak over de oorlog... En door ons bij geschiedenis. En uh, daardoor een, een, een heel erg groot gevoel voor um, bijvoorbeeld minderheden. En dat was natuurlijk een onderwerp... waar we op duizend manieren altijd hebben geprobeerd om daar iets aan te doen. En dat zou tegenwoordig ook nog geen kwaad kunnen. Wat was nou uw eerste gedachte... toen uw dochter thuis kwam met een donkere vriend? Nou, uh, uw allereerste uh, gedachte? Eerste gedachte, reactie van... Nou, ik was gewoon perplex... Ik zeg de andere dag tegen haar: van. Uh, je kan dan aan iedere vinger geen, geen, geen een jongen krijgen, waarvoor moet je nou juist een zwarte? Ja, hoe is, hoe is dan nu uw verhouding met Ricardo? Heel goed, prima. Hij ik, ik zegt het al, hij heeft 2,5 jaar bij mijn huis gezeten. Ja. Nou, het, was, het was vader te, uh, en moeder. Uh. Wat is er dan nu veranderd? Nou, het, het is een kei van een jongen, ik weet het niet. Het is er gewoon, een, gewoon een mens ook. Dat is waar. Ja. Dit is toch fantastisch? Ja, dit soort dit televisie hoewel. zie je niet veel. Dit is de hè? jaren zeventig of ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, tachtig? Dit, tachtig. Dit mis je dan ook. Dat je denkt: wauw, wat was dat goed? Wat was dat ja. bijzonder? Ja. En echt? Ja, en echt. Ja. Wat mij opvalt trouwens, is dat hun stemmen zelfs op elkaar zijn gaan lijken. Die van Ellen Blazer en, en, en Sonja Hoor jij het ook? Ja, dat, is, dat zijn natuurlijk alle, allebei hele... De, de manier van praten vrouwen, dat, dat hoor je duidelijk, ja. <lacht> ja. Wat ik bijvoorbeeld ook wel mooi vond... was dat Sonja vertelde in die documentaire over Ellen Blazer... dat ze bijvoorbeeld als ze iemand aannamen... dus ook keken of hij... er ging zijn boterham met hem eten om te kijken of hij netjes at. En als hij smerig at, dan namen ze hem niet. <lacht> dat Meen ook, je niet? Ja, maar dat ook met een knipoog verteld natuurlijk. Maar dat zegt wel iets over... die vrouwen hadden een soort... Ja, dat, dat was een redactie waar iedereen bij de VARA... en bu buiten de VARA tegenop keek. Dat ja. was een soort van kleine Een hemel. familie. Ja. ja. Daar waar je graag bij wilde Precies. horen. Ja. Heb je ooit gesolliciteerd eigenlijk? Nee, nee. Want toen studeerde je nog. Ja, nee, ik heb nooit gesolliciteerd, nee. hm. Want jij wilde natuurlijk zelf de interviews maken. En niet de redactie. Oh nee, ik had het ontzettend leuk gevonden om daar te werken. Hele, hele, heel veel redactieleden die later wat zijn gaan doen. Kees Grimbergen, Kees Driehuis. Die, die hebben er allemaal gewerkt. Dus het is een buitengewoon vruchtbare... Club geweest. Ja. Ja. Vind jij trouwens uh, dat, want voor de geschreven interviews... Ja. Jij, neem ik aan een opnameapparaat ja. mee en ja. het uh, komt allemaal op een bandje te staan... Ja. dat alles wat op dat bandje terechtkomt uiteindelijk in de krant moet kunnen? Nee, vind ik helemaal niet. Nee? Uh, nee, vind ik niet. De, uh, als iemand op de band zegt dat dit off the record is... en ik weerspreek dat niet, dan is dat off the record. Dat is een afspraak. En ook al staat het op je band... En, uh, Omdat je volgens mij nog niet zo heel lang geleden zei... Van, ik heb liever niet dat mensen off-the-record nee, dingen aan. maar laat ze het dan maar niet vertellen. Om die reden ook. Want ik, ik, uh, ik, ik wil gewoon... Nee, jouw vraag was... is ja, als ja het alles wat bandje... op band recht ja, komt en dat moet dus dat in de krant. Dat recht. is dus niet zo. Want, want dan, dat is een heel raar standpunt. Want als ik hem aanzet... Dan, uh, ja, dan, dan zou ik alles wat er gebeurt op kunnen schrijven. Ook dat jouw moeder net belt en zegt... dat er iets in de familiekring is voorgevallen, want het staat op de band. vind ik niet. Dus er wordt enorm... Dan kan je het er altijd nog uitdrukken, natuurlijk, de bandje. Ja, precies, ja. wat jou nog niet overkomt. <laughs> ja. Maar bandje uitgezet. Ja. Uh, uh, maar uh, hoe ga je daar dan mee om? Want dat is een ontzettend gedoe, dan neem ik aan. Want dan staat daar uren op, op een band. En dan ja. ga jij dat uitwerken. Ik schrijf dat echt met de hand uit. Dat gelooft niemand. Maar nee, Dat is echt zo, het schrijf je met de hand, ja, dat, hand dat uit. Het is een methode uit 1843, maar ik doe het echt. <laughs> Zoals Van der Heijde, uh, alles op. Uh, ik zit werkelijk machine met machine uit. Ja, daar ga ik me niet mee vergelijken. Dat is wel een ander niveau. Maar, het is, uh, maar waarom ik, schrijf je het met de hand uit? Dat ben ik ooit zo gaan doen. En dat vind ik heel uh, prettig. Ja. Want ik wil het eerst ontsluiten. Want het staat op een bandje, je kan er niet bij. En ik wil er doorheen kunnen bladeren. Ik wil kijken van wat heb ik allemaal. En dan, want het interview schrijf je ook niet in, in, de, in de volgorde waarin het is gegaan. De laatste zin uit het interview kan de opening van je stuk zijn. In het begin moet je daar heel erg aan wennen om zo te denken. Ik leerde dat van Joop van Tijn. Die dan had ik een Jouw stuk grote leermeester. Bij, ja, dan had ik een stuk bij hem ingeleverd. En dan zei hij, het is heel leuk. Maar middenin, als, alsof hij een, een mes inzet En dan zo alles omkeerde. En zei hij, nou, hier gaan we in beginnen. En dan dacht ik, en dan dus de, de zin die op twee derde stond, werd de opening. Ik dacht, hij... Hij is echt niet zo goed als ik dacht dat hij was. En, en dan werd het juist een heel goed stuk. Is hij de belangrijke man geweest? De belangrijkste leermeester voor jou? Ja, zeker. Absoluut. Nou ja, ik heb ook, ook veel gehad aan Adriaan van Dis. Dat is ook iemand die ik als jongen een keer heb benaderd. En die heeft me ook geholpen op allerlei vlakken. Ook Wat heel... heb je van hem geleerd? Uh... Vooral geduld hebben ook, dat het niet allemaal snel kon komen. En dat je rustig... Uh, uh, hij heeft me toen een keer geprobeerd als hele jonge jongen... Uh, bij de redactie van Elsevier binnen te brengen. Want hij was daar adviseur. Toen zei hij, ik ken een jonge jongen die het volgens mij wel kan. En die redactie wou dat niet. Nou ja, en, en, en dan je hebt dacht toch nog wel ik, bij Elsevier gezien? Ja later, ja, later. Maar toen dacht ik echt van, nou, nou is mijn hele carrière voorbij en zo. En ik was toen 19 of zo. <lacht> ik dacht, ik kan beter. Dit, dit komt niet meer goed. En hij zei, rustig, kom, het komt wel. Ja. Als we het hebben over het leidmotief van, uh, van Sonja Barend... Hè? Ja. Uh, dus die vader die verdween ja. uh, toen ze twee was. Ja. In jouw geval, is ja. er eigenlijk iets wat voor jou alles bepalend is... waarvanuit jij dit werk doet, wat ook altijd terugkomt? Ik heb er natuurlijk wel vaak over nagedacht, want ik werk hard. Ik heb eigenlijk drie banen. Uh, en dan vraag je je af waarom doe je dat? Omdat ik, uh, ik wil heel graag veel ballen in de lucht houden. En daar moet iets achter zitten, van iets laten zien. Dat kan ja. niet anders. Uh, en niet zo'n klein beetje ook. Ja, er zit, er zit bewijsdrift achter. Dat, dat, dat... Maar waar dat er precies toe te geleiden is, dat weet ik niet helemaal. Niet helemaal? Nee. Nee. nee ik zou er niet, niet een, een hmm. concrete... Je bent heel veel verhuisd in ja, je leven. Zo, ja. een vader die... Uh... Ja. Bouwkundig ingenieur was, ja, en, en was. En uh, veel verhuisden, en wij natuurlijk ook. En uh, uh, ja, daardoor voelde je wel. Ik ben ook als kind, uh, als jong kind vaak ziek geweest. En, dan lag en je lag veel in het ziekenhuis. Zieken, ja, lag een tijdje in het ziekenhuis. En Wat dan kwam ik terug. Je dat had iets met uh, zouthuishouding te maken, zo allemaal, niet zo vreselijk interessant verhaal. Maar daardoor was ik wel vaak ziek en dan droogde ik uit. En dan kwam ik na een paar weken terug en dan had ik het gevoel dat ik buiten de klas was gevallen. Ja. Snap je? Terwijl het niet zo was. Maar dan voelde je. Uh, had je het idee van, ik moet weer helemaal mijn plek veroveren. En uh, nou, dat geeft een soort gevoel van een buitenstaander te zijn. Maar dat, is het, dat koester ik ook, want uh, inmiddels ben ik dat niet meer. Maar ik heb wel zo leren kijken, denk ik. En dat is als voor een interviewer heel goed. Dat je kijkt naar mensen en dat je denkt... het is raar dat hij steeds, als ik daarover begin... ze ver gaat strijken. Of uh, dat je de, zo kijkt naar mensen, ja. Dat en, en, en dat je dus steeds weer opnieuw moest beginnen. Ja, Want, ja, uh, ja zeker. Ja. En je positie moest veroveren? Uh, Bevechten, of, ja. ja. Dus dat, uh, dat, heeft, dat heeft, dat heeft daar zeker mee te maken. Maar de belangrijkste drijfveer is dat ik het ontzettend leuk vind. Want ik vind ook echt, ik vind het echt het mooiste vak. Ik kan me niet voorstellen dat, er, dat iemand een leuke vak heeft ja, ja, Ja, ik zie je er ook altijd enorm van genieten. Ik vind het echt leuk. Ja. Maar, maar het heeft inderdaad wel ook heel erg iets dat de, de beste, je zei net van de, het, het maar niet, die, die lijstjes, in iets andere formulering. Maar dat geloof ik dan ook eigenlijk niet helemaal want je, je bent wel ontzettend... Ik bedoel... Nou weet je, toen ik begon <coughs> wilde ik, toen zeiden mensen, nou wat wil je, schrijven of radio? Want <coughs> televisie was er toen nog niet. En toen zei ik, nou allebei. En um, dat ben ik ook gaan doen. En later kwam de televisie erbij, maar voor mij is het toch altijd de sport geweest om het allebei te doen. En dan ook op allebei de vlakken um, in de eredivisie te spelen. Want als je het doet, moet je het ook echt doen. Dat wilde ik. En uh, nou, dan, dan hoop ik dat dat lukt. En ja. daar, daar doe ik mijn best voor. En hoe zorg je daarvoor dat je in die eredivisie terechtkomt? Want alleen maar heel goed je werk doen, dat is het niet alleen maar. Ja, maar ik zou ontzettend graag horen van iemand... Wat je, hoe je ervoor zou kunnen zorgen, behalve je best doen. Uh, een ander recept is er niet. Je knokte voor. Er zijn nog twee vragen van luisteraars. Oh. die moeten we nog even doen. Zo net werd Koen de vraag gesteld waarom hij thuis ook altijd naar vra maar vragen stelde... dat was in het begin van de uitzending, ja. en nooit zelf vragen beantwoorden. Ja. Koen zei toen dat hij zelf niet altijd zin had om iets te vertellen. Is dat geen foefje te hoeven ingaan op het feit dat mensen in het algemeen... helemaal niet zo erg geïnteresseerd zijn in hun gesprekspartner? vraagt Apeldoorn zich ja, af uit Haarlem. Dat, dat heeft Cor Apeldoorn goed gezien. Dat is natuurlijk vaak zo, dat mensen helemaal niet... Uh, kijk, als, als jij op straat iemand tegenkomt en, en hij vraagt hoe gaat het met je... zegt, nou, mijn moeder is overleden, maar met jou? Prima, dan komt de hele vakantie nog even voorbij. Mij valt op dat u erg mimisch bent uh, voor de televisie, zegt Ene Frank. Verbaasd kijken, grote ogen opzetten. Jeroen Pauw noemt dat het snuitjes- en snoetjeskabinet. Doet u dat bewust? Nee, doe ik niet bewust. Nee. Heb ik het nu ook gedaan? Nee. In dit gesprek? Nee. Nee, er, ja, dat, dat is niet <laughs> waar. <laughs> Want het is iets wat ik helemaal niet vond. Bent u bij een kranteninterview net zo mimisch? Of zijn die snoetjes speciaal voor tv? Nee, dat, ik ben me er althans niet van bewust. Maar je kan wel aan mijn gezicht aflezen wat ik van iets vind je bent je wel enigszins bewust van... Ja, wel het. enigszins natuurlijk. Ja. Ja. Het is altijd iets meer dan wanneer je in het café zit. Tuurlijk. Wat komt er op die tegel te staan? Ja, ik vond het zo verschrikkelijk moeilijk. Want ja, wat ik, nu weer? Ja, ik, vier, vier, uh, acht jaar geleden of zo had ik een, keer een hele mooie... Wie bang is, wordt ook geslagen. Die heb ik ooit van Maurice de Hond gehoord. Dat vond ik zo goed. Die zou ik liefst weer opschrijven, maar dat mag niet, hè? Wie bang is, wordt ook geslagen. Nee, ik ga wel nee, een andere nog doen. Een keer. En, uh, hij is zwak hoor, maar ik vind hem dan toch wel leuk. Ondertussen meld ik even dat zo dadelijk twee dingen van starten... Gaat. Govert van Brakel zit er vandaag en spreekt met onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Die heeft drie weken rondgereisd met een gemanipuleerde OV-chipkaart. En dan staat er op de tegel, Koen uh, van Hier win je nooit een prijs voor, dat zeg ik er meteen bij. Maar ik, het is wel wat ik voel, televisie is zilver, schrijven is goud. Dat vind ik ook. Ja? Dank je wel, Koen <laughs> van Braak. En veel plezier, succes. Dank je wel. Jij ook. Plezier, Dank meneer Verbraak, dit was aflevering 2323. Jawel, 2323. Kijken in de ziel vanavond om tien voor half tien op Nederland 2. Tot morgen. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak.